12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd gaan BOA's in verschillende steden actie voeren. Directe aanleiding is het incident vorige week in IJmuiden... waarbij een opsporingsambtenaar werd mishandeld... toen hij jongeren aansprak bij het handhaven van de coronamaatregelen. De BOA's willen zich beter kunnen verdedigen met bijvoorbeeld een wapenstok. Minister Grapperhaus is daar niet voor. Wel vindt hij dat BOA's een noodknop en een bodycam moeten krijgen... en dat ze bij nood snel door de politie moeten worden geholpen. Bij de parlementsverkiezing in Suriname staat de NDP van president Boutersen op verlies. De partij lijkt uit te komen op 15 zetels, een verlies van 11. Oppositiepartij VHP haalt er waarschijnlijk 21. Nog niet alle stemmen zijn geteld. De verkiezingen in Suriname verliepen rommelig. Zo waren er problemen met stembiljetten en kieslijsten. Het verlies van de NDP verkleint de kans van president Boutersen om aan de macht te blijven. Op 12 augustus kiest het parlement een nieuwe president. Een autoongeluk bij Middenmeer in Noord-Holland heeft aan twee mensen het leven gekost. Zeker acht mensen raakten gewond van wie er één slecht aan toe is. Vanmorgen vroeg kwamen een personenauto en een busje met elkaar in botsing en belanden in een greppel. In het busje zaten arbeidskrachten uit Oost-Europa, die gingen werken in de tuinbouw. Uit het eerste politieonderzoek is gebleken dat de auto met volle snelheid tegen het busje reed. Een lid van het Britse kabinet stapt op vanwege de kwestie rond adviseur Cummings. Douglas Ross is onderminister voor Schotland en hij vertrekt naar eigen zeggen... omdat hij het niet aan zijn kiezers kan uitleggen waarom Cummings aanblijft. Cummings kwam onder vuur te liggen omdat hij ondanks de lockdown eind maart... toch van Londen naar het noordoosten van het land reisde. Het weer nog volop zon, later wat stapelwolken en het wordt 21 tot 25 graden. Op de Wadden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna warm en zonnig. Dit was het NWAS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Eh, uh, wil u dat nooit meer doen? Sorry. Het is weer twaalf uur geweest. Gaat ie weer? Ja jongen, waar komt het hier, hoor, daar komt ie, jongen. Daar zal we hem hebben. Oh, daar hebben we hem. Lundstijd. Hé, hey, hé, hey, hey, de mid. Kom eindelijk eens even eten, jongen. Kom even een bammetje doen nou, jongen. Kom nou toch. We build this city. We build this city. 26 mei alweer. De is begonnen. Tot 1 uur is dit sandwich. Mm, sandwich. Met Peter de Wit. Nog heel even die mei maand ook om te ronden. Dus tijd gaat zo ontiegelijk hard. Het weer speelt ook zo lekker mee. Prachtig weer. Ja. Ik heb alleen een beetje gevoel alsof ik drie nachten heb overgeslapen. Ik ben overgeslaagd, ik weet niet wat dat ook is. Het zou wel een reden hebben, denk ik. Wat gaan we doen tijdens jouw lunch vandaag? We gaan het hebben over die 26 mei. Alles wat geschiedenis geschreven heeft destijds. We kijken naar uh, opmerkelijk nieuws van het ogenblik. En uh, we moeten mooi even kijken of we er tijd voor hebben natuurlijk. Platen die op elkaar lijken omstreeks half 1. <middels> Van veel is jaren vandaag 66. heet Marion Hartwig. Dat is alleen een artiestennaam. Marion Gold. En als je zijn zo stem zou hoort, kan ik me dat wel voorstellen. wat laat we eerlijk zijn. Als je dit zo terug hoort, he, na al die jaren. blijft het gewoon ontiegelijk lekker klikken. Dat is een klein beetje het recept van Sandwich. Ik pak een dosis informatie wat bij Volker lekker oud is. Je stapt er een lekkere dosis platen bij. Dan zet je de blender op. alles... Op klare brokjes is, dat, dat, dat, dat, dat is een klein beetje het idee. 26 mei eh, vandaag, de dag dat de Europese vlag werd geaccepteerd, was in 1986. En de Tupolev 144 ging vliegen in 1970. Dat is kopie van de Concorde. We're on the een uh, stones fan geweest. Hoop ik niet dat ik iemand op zijn ziel trap nu. Ik zat weer een beetje in de Beatles-hoek. Dit vond ik dan wel een hele lekkere wasje. Care of My Cloud. 60 jaren muziek dus van de Rolling Stones. Dat was 26 mei 1990. Toen kwam het nummer Paint It Black van hun op de eerste plek in de Nederlandse er binnen. En dat was voor de tweede keer. En Ik had zoiets van, nou, laten we die dan eens die doen. Laten we dan deze doen. Want Paint It Black zit waarschijnlijk nog uh, fris in het geheugen. We hebben destijds een uh, serie gestart op uh, Veronica. Tour of Duty. En daar zat dat uh, nummer in als opening soon, en dat was eigenlijk de reden dat het ding weer terugkwam. Uh, de hitparade in. Gestolen muziek vandaag eigenlijk niet helemaal gestolen. Het lijkt gewoon uh, wel op elkaar. En het is ook van dezelfde artiest alleen uh, in een ander taaltje. Maar hij is opmerkelijk. Dat beloof ik je. Is jouw lunchtijd en ik, ik, ik, ik vraag me altijd af wat er dan in jouw broodtrommel zit. Ik moet eerlijk zeggen dat de mijne vrij saaitjes is vandaag. Er zijn gewoon een paar buiten, uh, bruine bammetjes en een plakje kaars erop. En daar stopt het mee. Aan de andere kant de afgelopen weekend weer gek genoeg gedaan, dus een beetje kalm aan hè. Over kalm aan gesproken. We gebruiken veel minder gas. En we hebben veel minder gas gebruikt afgelopen winter. Het is natuurlijk een vrij zachte winter. En het schijnt dat de prijs van gas inmiddels gedaald is tot 4 cent... Dat is niet de prijs wat jij en ik betalen, maar gewoon de kale gasprijs. Dan vraag ik me af, we importeren toch gas? Kunnen we naar nou Groningen niet volpompen met dat gas? Zijn we van de aardbeving af en we hebben wat opgeslagen. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance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 een beetje kalm aan doen in je lusttijd met muziek van Domme Klein uit 72. Ik beloof je het al. De coverplaat van vandaag... is een plaat die van een artiest komt... en in een andere taal werd uitgebracht. We kennen de groep van alleen maar Nederlandstalig eigenlijk. En toch op die 26 mei... het was 1984... ze kwamen binnen in de Britse hipparade. En Nederlandstalig... in de Britse is Natuurlijk een beetje apart. Dus voor het uitje werd de naam veranderd... in de Art Company... En Suzanne, het werd Susanna, de kofferplaat. We zitten samen in de kamer en de stereo staat. De eerste keer hoort en je, je zat al in de lokken om mee te zingen. Ga je toch behoorlijk de mist in. The Art Company. Oftewel VOF de kunst met de Engelse uitvoering van Susanna. Een speciaal voor vrouwen vandaag is even achter elkaar geplakt om het verschil te laten horen. En die domme klein die we ervoor hadden. werd opgenomen op die 26 mei 1971. Ik heb het over die American Pie. 8 minuten en 27 seconden duurde die. Uh... Dat was trouwens een ode aan Buddy Holly. Om het verhaal helemaal compleet te maken. Dus, ja. Nog meer lekkere muziek hebben we. Tot aan de klok van 1 in jouw lunch uh, trommelt. Je. En kijk eens wat we mee uh, hebben genomen voor je. Mac. Ook zo'n band die echt een stempel gedrukt heeft in de 70 en 80 jaren muziek. Lekker aan de boterhammetjes jongens allemaal. Ik weet niet of deze man nog kent. Gesterfdag vandaag. Baba was een poor man. Baba was een poor, poor, poor, poor, poor, poor, man. Baba was een poor man. Baba was een poor, poor, poor, poor, poor, poor. He ain't got no money, he ain't got no job, but mama always felt so happy. Cause papa was the best looking man who came around. He came along, he sang a little song, he made the mama felt so happy. They got a little son, and papa got a grandma down, down Yeah, I'm talking about papa. He was the poorest man in town. The only friend on mine Yeah, Baba He was the poor Richest man in town Well, he brought some money On a Saturday night for Mama. The Sunday was alright Baba was a poor man Baba was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor. Cause Papa was the only man who tried so hard And when he had a food, my oldest son was too She's but she always felt so happy So Papa said, tomorrow's tomorrow's star Yeah, Papa, Papa He was the poor, richest man in town And I was the old man who was so fine like Papa He was the only friend of mine Yeah, Papa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 Te nice. en begon eigenlijk een beetje als geintje. Hij imiteerde destijds Elvis Presley. En Wil Lijken had zoiets. Van, joh, dat moet je op een plaat gaan zetten. De rest is geschiedenis. Hij overleed op die 26 mei 1997. Uh, 90. Slechts 55 jaar. Komt opmerkelijk tegen in het jaar 2000. Een 87-jarige vrouw overleed in een verzorgingstehuis in Amerika en Florida. dat ze 1625 keer door een mier werd gestoken. Mieren! Tenminste hebben ze mij altijd geleerd vroeger, hoor. Robin Gibb en How Old Are You. Hij kwam van het album How Old Are You af. Plaat uit uh, 83. hoop lekkere nummers op, trouwens. Als je een keertje achter de PC zit, je hebt niks te doen. Google eens even op dat ding. Er komt heel veel lekkere tracks tegen. 26e vandaag. Best wel wat aparte dingen gebeurd in de geschiedenis. We hadden de warmste uh, nacht in uh, 2018. En dat was sinds de meting in 1901. 18,3 hadden we in de beeld. En op het ogenblik schijnen we al de warmte lente ooit te hebben. Qua, qua aantal zonuren wel kan mee we. 18,3 graden. En dan nachts. Zitten wij in het einde van je lunchtijd voor vandaag, die 26 mei. De dag dat Michael Jackson en uh, Lisa Marie Presley in het diepte geheim trouwden. Het was een koopje trouwens. 50 dollar betaalden ze. Was trouwens in de Dominicaanse Republiek. Streekt geheim allemaal. En het is de dag dat John Lennon en Yoko Ono samen het bed ingingen. Moet ik denk, is dat zo opmerkelijk? Zeker. Het was in het Montreal Hotel... Het was de tweede keer dat ze dit deden. De bed in. Het was voor de vrede. Het was 1969. Tot zover de broodrommel. Spreek je elkaar morgen.